Achter de gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant. Door Dick Walda. Regie Ad Leupler. Familie ten pas. Lady Diana, het publiek heeft u in het hart gesloten. Hoe reageert u op die warme belangstelling... Lady Diana, ik ben bijzonder geroerd door al dat enthousiasme en die genegenheid van mij. Lady Diana, is het een opluchting om veel samen met de prins in het openbaar op te treden? Lady Diana, het is heel goed veel samen te doen in het openbaar. Even je hoofd, ik zit naar een film te kijken. Ja, ja, ik ben bijna klaar, moet je horen. Hoe was het als kind in Parkhouse? Lady Diana, ik had een hele leuke jeugd op Parkhouse. Ik voel dat mijn thuis in Norfolk is. Lady Diana, kunt u zich heel vroege vriendschapsbanden... met de koninklijke familie herinneren? Lady Diana... Wat is het nou steeds, Lady Diana? Nou, zo heet ze. Moet je luisteren. Het vroegste dat ik me kan herinneren... over het ontmoeten van de koninklijke familie... zijn theepartijs op Sandringham. Toen ik 11 12 jaar was, ik kwam daar te paard... Oh, dan dus zou je dat mens hebben. Roelof, jij doet ook je mond open, hoor. Je laat me niet alleen daar. Ik jullie me lekker in de keuken zitten. Ik kijk hier naar de film. Ja, mevrouw Ten Pas. Uh, de, uh, ja, dag. Komt, komt u me verder. Uh, Roelof. Roelof, dit is... Dit is juffrouw... Uh, Simone. Simone, van de dinges, van, de, van het maatschappelijk. Nou, dit is mijn man... Dat ziet u wel, hij kijkt naar de televisie. Uh, zet dat ding af, roelof. Morgen komt er wel weer een. De cowboys winnen en de indianen gaan allemaal dood. Dus Elke avond hetzelfde, ja toch? Uh, laat hier van me even het huis zien. Oh ja, ja, komt u maar. Zal ik u uh, even zo'n kamertje laten zien? Ja, is goed. Ja. Hier is de keuken, maar uh, daar moeten we nou niet zijn. hè? Kijk hier. Dit is zijn kamer. Ziet u? Benny deelt dan wel helemaal op zijn eigen. Maar als ik het niet redt, dan kan hij altijd hier terecht. Hè? Kijk eens, mooie overklaande ramen. En eh, stromend water. Alles voor elkaar. hè? En hier, moet je kijken, die bekertjes en die medailles. Die zijn van de wandelclub. Hij is later aan de wielrennerij gegaan, dus die is nog allemaal van volgen. Netjes wel hier, hè. Wat een mooie te spray. Oh ja, die heeft mijn moeder nog gemaakt. Nou, zeker mooi. Dus u ziet het, hij kan er zo weer in. Ben had plan om iets te huren, dat weet u. Weet u wat ze tegenwoordig durven vragen voor huur? En trouwens, Benny is geen mens voor op zijn eigen. Waarom niet? Ik heb twee jongens en Benny was altijd het bekenbeentje. Buitenbeentje? Nee, het bekenbeentje. Altijd geweest, dat kan u ook aan mijn man vragen. Ja, uh, uw man... Komt toch niet ongelegen? Ach, wel nee. Die film is bijna afgelopen en dan trekt hij wel weer bij. Het komt, hij zit de hele dag op de auto, hè. En dan... Waar werkt hij? De Witte Zwaan, de wasserij. Ja, die, die wasserij die heeft vroeger, heel vroeger... daar hebben ze nog voor het koninklijk huis gewassen. En dat was voor mijn man zijn tijd, hoor. En daarom is het de, de koninklijke wasserij, de Witte Zwaan. Heeft uw man nog andere banen gehad? Ja, op het abattoir zat hij. Maar dat werd hem te zwaar. Maar hij heeft wel gezorgd dat Benny daar terecht kwam. Nou, kom, we gaan weer naar binnen. Zal nou, ik even koffie zetten? Ik ben er zelf ook aan toe? Ja, graag. Roelof, ik doe het geluid even wat zachter, hoor. Gaat je toch alleen om de plaatjes, hè? Ja, ik... Eh, ik ben blij dat ik... Eh, nou, ook eens wat zeggen mag, want... Eh, de mensen krijgen toch wel een vals beeld hè, dat het allemaal door de familie komt en zo. Hoe bedoelt u? Nou, in de straat weten ze niet dat hij daar zit. Dat gun ik de straat niet. Hij is varen, heb ik gezegd. Ja, dat hebben we gezegd. Benny is varen. de grote vaart. Hè. Ja, op de grote vaart. Er wordt toch al zoveel afgekletst hier in de straat. Ik stuur Benny elke maand een pakketje. Penny Engelse drop, allemaal zoetigheid. Daar houdt hij zo van. U bent hem nog nooit komen opzoeken. Nee, wil hij niet. Hoe weet u dat? Denk ik. Hé, Roelof, zeg jij nou ook eens wat? Ach, hij moet namelijk nou op zijn eigen benen gaan staan, niet? Ik ga koffie zetten, hè? He? Ik ben zo terug. Zo. Dus u werkt bij de Witte Zwaan. Rijdt u alleen in Amsterdam of zit u ook buiten de stad? Vind je Amsterdam niet genoeg dan? Jawel, maar ik bedoel... En dus jij, jij verdient je brood met praatjes te verkopen. Zo zou je het ook kunnen omschrijven. Oh. En hoe heet het dan precies, het werk van je? Ik ben een van de maatschappelijke werkers van Rozenoord en ik... Ik probeer de afstand tussen patiënt en familie te verkleinen. Afstand tussen patiënt en familie te verkleinen. Je lijkt wel iemand van de televisie. Ja. Hoe was eigenlijk het contact met Ben en Benny? Dat weet je toch. Wie heeft er nou nog contact met elkaar? Die jongen die ging gewoon zijn eigen gang. Ja, jawel. Maar u heeft er toch voor gezorgd dat hij dat baantje op het Abetwaak deed. Dat weet ik weer. Waar uh, hebben jullie het Over niks. Oh, nice. Alsjeblieft. Nou, volgens mij is het allemaal begonnen toen hij aangereden is op het abattoir. Door een Belgische truck, vol met beesten. Die Belg was te laat en die scheurde over het terrein. En je mag dan maar, uh, hoeveel, Rolof? Twintig. Je mag er maar twintig rijden. Nou, en, en toen heeft die truck, die Benny gepakt. Rug in de prak, been in de prak. Rij voor het abattoir. Nou, ziet u nou, dat bedoel ik. Van dat soort grappen over Benny. En dat doet hij ook waar de jongen bij zit. Maar dat kan, dat kan Benny absoluut niet tegen. Was dat voordat hij in militaire dienst moest? Nee, dat was daarna. Eerst militaire dienst, was goedgekeurd. Waar, waar zat hij, Roelof? Met een landmacht, infanterie, domwerk. De nou, Er liep de eerste, de beste avond, hij de kazerne uit terug naar huis. Militaire politie aan de deur. Toestanden, daar hebben ze hem nog eens gekeurd. En om een lang verhaal kort te maken, toen is hij afgekeurd. Voor zijn hoofd. Zijn hoofd bleek niet in orde. En dat weet u dus wel, hè? Ja, zei Benny. Ik zit tussen allemaal jongens uit Groningen. Hij zegt, ik kan er niet meer praten. Ja. En toen heeft uw man dus gezorgd dat hij op het, het abattoir terecht kwam. Ja. En toen kreeg hij kort daarop dus dat ongeval. Daarna is hij nergens meer aan de slag gekomen, nergens. Toen hebben we hem uiteindelijk bij Wonderland recht moeten halen. Wonderland? U kent Wonderland toch wel? Dat is die, die, die gokautomaat, dat, dat paleis. Hoe heet dat Wonderland? Ja. Hij heeft een klein jaar in de ziektewet gelopen. En toen mocht hij het weer proberen. is dus overal gaan solliciteren, niet gelukt iets te vinden. Toen, eh, toen heeft hij ergens een heel kantoor aan splinters geslagen. Maar toen liep hij al bij een zenuwarts. Ja toch Rolof, toen liep hij toch al bij ter wikkel. Hm? Ja, allemaal werkverslag voor die hele doktoren. Hm. Mijn man ziet het allemaal niet zo zitten. Hè? Die indruk had ik al. Mijn man zegt, als alle mensen werken... dan zijn al die hulpverleners die zijn nergens meer van nodig. Het is, het is expres om die mensen aan het werk te houden. Het is een... Uh... Kringloop. Ja, een kringloop, zegt hij altijd. Maar Benny is hier altijd welkom hoor, de deur staat voor hem open. Neem u nou. U leeft toch van andermans leed. Wij proberen juist wat aan te doen. Ach, kwatsch. Heb je die opgekalevaart, dan kan je daar weer opnieuw gaan beginnen. En om wat om handen te hebben, ben ik dus met thuiswerk begonnen. Spaarvarkentjes inpakken. Daar hebben we het toch helemaal niet over. Nou, oh, ik dacht dat je uitgepraat was. Anders... Ik ben nooit uitgepraat. En als je daarover begint, dan stap ik op. Je gaat je gang, maar ik kan je toch niet tegenhouden. Benny dus, of Ben. Ik noem hem altijd Ben. Ach, waarom? We hebben al zo lang Benny gezegd. Het heeft allemaal geen zin. al het geklets. Ik zeg altijd maar zacht de heelmeesters maken stinkende wonden. Dat is waar, dat zegt hij altijd. En ik ben het ermee eens hoor. Maar kunnen we het nou niet nog even over uw zoon hebben? Ik zou het zo goed vinden als u er eens heen ging. Dat doen we niet, Herr Rollo. Ach, het heeft weinig zin. Dat is het hele heileten. De benzine is duur vandaag de dag. Als ik u nou eens ophaal. Als ze ons nou eens ophaal, Woelhoff. Uh, laten we het nog maar eens over hebben. Hè? We kijken wel. Mijn andere zoon, Bart. Nou, dat is een heel andere jongen. Heel anders. Kijk, daar staat die Bart. Leuke foto, hè? Hm. Die zit in zaken. Benny kreeg altijd of zijn donder van hem. Bart won altijd. <laughs> Typische winnaar, hè, Bart? blijft hij van mij? Wat voor zaken doet u zo? Autos. Hij verkoopt autos, geen tweedehands hoor, niet meer. Japannetjes, leuk spul, Japannetjes. Ik rij zelf, ook Japans. Ja, hij heeft Bart geregeld. Eh, uh, wat anders dan Benny, Bart. Weet u wat me zo verbaast? Dat u, dat u helemaal niet informeert hoe het met hem gaat. Dat is toch best belangrijk voor u. Dat hoef ik al niet te vragen. Ik weet dat het slecht met hem gaat, weet ik. Dat hoeft niet, Roelof. Misschien is hij daar toch best een pietje opgeknapt, dat kan toch. Dat kan niet. Wie kent Bennie beter dan ik? En toch, toch zou het best goed zijn als u ben eens opzoekt. Ik wil het u wel uitleggen. Dan nou moet u kijk. goed naar mij luisteren. Want ik geloof niet dat we elkaar goed verstaan. Ik, kijk wij, wij hebben klappen gehad, jevrouw. Narigheid zat. Ik heb pas nog een broer dood. Daar kan ik boekdelen over schrijven, over onze narigheid. Er zit altijd een verdomd hoekie. En ik wil de laatste paar jaren van mijn leven wel een beetje van huppakee, hè? Een beetje gein, fatu. Het is allemaal misère. En wat jullie doen, dat is alleen maar erger maken. Jullie hebben belang bij misère, want het is jullie boterham. 8000 spaarvarkens, allemaal groener. In doosjes moet ik ze doen, maar ik denk niet dat Rolof helpt, hoor. Ik zit wel eens naar de televisie te kijken en dan zet ik wat varkens op tafel. Ik kijk en ik pak in, want ik doe dat blind. Nee, ik ga zien in, bodjassie, Mark. Oh, en toen nou, Toen nou, Rolof. Blijf nou hier, hè. Dat, dat is nou toch ook niet aardig tegenover die uh, juffrouw. Ja, ben je gebied, mens. Nou, ga je gewoon doen, maar... Jawel, ik zou zeggen, doe Benny maar de groeten. En misschien komen we eens langs of in de buurt zijn... Maar momenteel hebben we echt wel iets anders in ons hoofd. Roelof? Zal ik opblijven? Wel, nee. Hij, hij kan niet goed hebben dat ik erover begin. Waar ik over? Over mijn werk. Hij wil het me ook niet zien doen eigenlijk. Hij zegt, ik moet het alleen kunnen verdienen. Maar dat lukt niet. Dat is nooit gelukt. Ik heb mijn hele leven gewerkt. Benny en Bart hadden een sleutel, sleutelkinderen waren het. Ik was nooit thuis. Werkhuizen. Hoeveel waren dat? In mijn goede tijd heb ik er wel eens vier gehad, maar dat was gekke werk. Ik heb ook nog in de huishouding gewerkt bij een mens uit Engeland. Ik zag van die hele grote vazen staan. Ik droomde nog wel eens van dat er eentje breekt. Dat mens het leeft nog. Maar mevrouw de Pas, denkt u echt niet... Zij liet dingen overdoen. Had ik een trap gedaan, hè, van die mooie massief houten trappen, dan kwam ze controleren met een wit doekie. Met dat doekje ging ze over de trap heen, liet ze me dat doekje zien. En als er een schijntje van vuiligheid op zat, dan moest die trappen over. Nou, die dingen vergeet je niet, hè? Weet u wat het ergste is? Hij heeft een Wie, Ben? Nee, mijn man. En Benny heeft het ontdekt, bij toeval. Oh, en, en daarom is het dus... Waarom daarom heeft hij zo de schurft, aan Benny, voelt u? Ze werkt in de wasserij. Een Joegoslaafje ze met een wiebel komt. Benny moest in de wasserij zijn, die heeft ze toen ontdekt. Op de vuile lakens. Pff. Snap je, die kerels nou met hun gedoe altijd. Nou ja, zo'n mens ook, die gaat dat plat uit vrije wil. Kan u erbij? En sinds hij... Die... Hij weet dat ik het weet van Benny. Ja, dat weet hij. Helemaal geen biljartje maken. Ja, ik begrijp het. Het is niet zo fijn, het is allemaal. In het begin wacht ik nog op hem. Ik ben net gek. Maar laten wij het nog even over Ben hebben. Probeer u dan eens. Alleen bij hem op bezoek te gaan. Ik weet niet of dat er wat met je maken heeft gehad. Maar Benny heeft altijd vreemde dingen gehad. Hij zei als jongen bijvoorbeeld... Als ik op straat loop en ik tel tot dertien... Dan moet ik bij de hoek zijn. zoiets bijvoorbeeld. Voelt u er niets voor, mevrouw pas? Bij hem is alleen op bezoek. Ja. Misschien zal ik het doen. Ik kom u halen en ik breng u in huis. We hadden een reis geboekt, hè? Om hem te verrassen van de 55-plus-club, daar zijn wij lid van. Wilde Benny niet mee? Hadden we alles al gestort en mijn man nog zijn best moeten doen om wat geld terug te krijgen? Meneer, wou niet mee, begrijpt u? Ja. Benny? Kijk nou eens wat ik heb gekocht in die Chinese winkel. Hier, van jou. Ik ben Ben. Twee keer Ben. <laughs> Malle. Maak nou eens open. Wat is dat? Dat zijn gelukspoppetjes. Brengt geluk. U kent die dingen wel, ja. hè? Ja. Gelukspoppetjes. Moet ik ermee? Kan je ergens neerzetten. Die Chinees zegt, zo'n poppetje brengt absoluut geluk. Hoe werkt dat dan, Simone? Ik denk dat het meer symbolische waarde heeft. Het zijn toch mooie poppetjes, Ben? Gaat wel. Waarom bent u niet eerder gekomen, maar? We hebben toch pakjes gestuurd? Minstens één pakje in de maand. Hm. Vader kon zeker niet. Nee. Je moest werken. Niet biljarten? Ik ga een biljartje maken. <laughs> nee, nee, Benny. Hij zei werken. Dan weet ik het wel. Ik wil niet dat je zo over je vader praat. Hoe is het met Bart? Oh, die verkoopt de laatste tijd weer heel goed. Bart is ook nog nooit geweest. Hier. Als alles weer goed is met je, Benny, dan kom je weer lekker bij ons wonen. Niemand weet dat je hier gezeten hebt. Dan zit de deur zeker weer op slot. Kan ik er niet in. We gaan niet zo beginnen, Benny. Daar hebben we het al eens eerder over gehad, hè? Je kan toch bellen? Ik ben te klein voor de bel. is <laughs> te klein voor de bel, als je dat nou van mallen praat. Misschien wil Bennie iets uitleggen op deze manier, dat hij denkt aan vroeger. Hm? Nou, wat wil je dan, Benny? Ik wil naar binnen. In ons huis. Dat kan toch? Nee, nee, dat kan niet. Ik moet buiten blijven. Ik mag nooit naar binnen. En, en dan verdwaal ik en weet de weg niet terug. Waarom praat je nou zo vreemd, Benny? Ben probeert u iets uit te leggen. Ik kan er niet bij, hoor, met mijn verstand. Echt niet. Hoe is het eten, Benny? Oh, je bent een stuk dikker geworden in je gezicht. Zeker te veel pap gegeten. Ga eens even staan. Hm. Doet hij niet. Ziet u nou wel? Hij luistert niet. Luistert niet eens meer. Mis je wonderland niet, Benny? He, dat je daar niet meer naartoe mag van de mensen hier? Ik, ik denk, mevrouw de Bas, dat, dat het zo niet lukt. Ben? Wil je dat we weggaan? Ben? Ziet u nou? Bokken. Gaat u zitten, Bokken. Wist het van tevoren? Ik had beter niet kunnen gaan. Benny? Dat ga je ons niet aandoen hoor. Zij en ik zijn hier voor jou naartoe gereden. En je weet hoe druk ik het heb. Kijk. Al die mensen daar zitten naar jou te kijken. Zie je dat? Pinnitje. Mevrouw ten pas, Ja. Zal ik u even naar de blauwe zaal brengen? Kunt u daar een kopje koffie doen? Dag maar. leuks. Rolof had wel gelijk, dat komt nooit meer goed met hem. U zag hoe aardig ik was, had een cadeautje meegenomen. Waarom begon u over Wonderland in godsnaam? Waarom zal ik niet over Wonderland beginnen? Wat krijgen we nou? Hij mag staat dag en nacht? Dat leek mij niet zo'n tactische zet. Ik weet precies wat ik wel en wat ik niet tegen hem kan zeggen, dat weet ik precies. Mevrouw ten pas, wint u zich nog niet zo op. Met Ben heb ik dan moeilijk genoeg. Hier ben ik dan, meneer ten pas, u heeft me gebeld. Ja. Ja, ze is ziek. En uh, wat heeft uw vrouw precies? Ze doet geen bek meer open. De dokter is erbij geweest en heeft haar onder de pillen gezet. Er loopt helemaal niks volgens mij. Dat komt allemaal door het oprakelen. Uh, waarom heeft u mij eigenlijk gebeld? Wat verwacht u van mij? Jij bent begonnen. Jij. Mag ik er even zien? Al op een weet weten weg. Ze ligt in Bennie's kamer. Ze zult nu even naar haar eigen slaapkamer. Compleet kierenwiet. Dag mevrouw de Pas. Ik heb een bloemetje voor u meegebracht. Hoe gaat het? Dank u wel. U bent ziek, hoor ik van uw man. Hoe lang bent u al ziek? Weet ik niet. Is het na ons bezoek aan Ben gekomen? Weet ik niet. Maar u weet toch nog wel wanneer u ziek bent geworden? Daarna, ja. En waarom ligt u hier? In Ben's kamer? Ik wil daar niet meer liggen, met hem in mijn bed. Heeft u ruzie met uw man gehad? Nee, dat niet. Wat dan wel? Niks. Waarom heeft u hier uh, al die spaarvarkens staan? Af en toe pak ik in. Voor de 21ste moet het klaar. Dan denkt u maar niet dat hij nog eentje helpt. Oh nee. Wil u een varkentje mee hebben voor thuis? De bank zal niet op een varkentje meer of minder kijken. Oh ja. Ik wil er wel eentje hebben voor een nichtje van. leuk hoor, op de schoorsteen. Maar hoe moet dat nou verder met u? Hij wil me ziek maken. Heeft hij met Benny ook gedaan. Hoe gaat het nou met Benny? Een stuk beter. Maar hij heeft het dagenlang over wonderland gehad, dat wel. Tja. Was wel stom van mij. Wordt flapte de zomer uit, zo gaat het zo vaak bij mij. Waar heeft u pijn? Ik heb geen pijn. Mijn moe. Doodmoe. Zoals vroeger als ik lang had gewerkt. Dat soort moeheid. Ja. ja. Ja. U hebt nooit zo hoeven werken. Wees maar blij. Maar ik kan niet goed onder woorden brengen hoe het voelt. En u, man. Probeert u niet een beetje op te vrolijk? Wat we verdragen elkaar rompen. Maar het mooiste komt nog. Roelof zegt, ik neem binnenkort een collegaatje mee. Die komt wat bij ons drinken. Weet u wat ik denk? Hij neemt die vrouw mee naar huis. Die Jugoslavische Bibel komt. Die gaat zich hier indringen, let op mijn woorden. Hoe komt u daarbij? Want die woont natuurlijk als buitenlandse zijn in een of van de Achenebisch pension. Dus die zal lang blij als ze weer eens in een echt huis komen. Ja, maar dat kan toch niet zomaar? U woont toch hier? Oh, dan kent u Roelof niet. Nou, natuurlijk kent u hem niet. Hij heeft Bennie ook het huis uitgejaagd en nou ben ik aan de beurt. Zij erin en ik eruit. Dat heeft men hier eens een kop. Ik voel het. Ja, maar dat is toch te gek voor woorden. Ja, ik heb mijn broer nog. Die staat pal achter me. Die kent de Roland van haven tot gort. Maar ik voel me er flink ziek van, dat kan ik u wel zeggen. Kan u helemaal niks voor ons soort mensen doen? Ik kan praten met een maatschappelijk werkster hier in de ja, buurt. Want voor mensen in die tehuizen, huizen, De PC Hoofdstraat is ook zo'n thuis, Daar doen ze toch van alles voor. Heel mooi hier huis. Die mensen daar hebben nergens geen omkijken. Aan alles wordt voor ze geregeld maar. Als je normaal bent zoals ik, dan val je nergens onder nergens. Ik praat met de maatschappelijk werker, ik beloof u. Beloofd is beloofd? Jazeker. Zou u mij een plezier kunnen doen? Zegt u het mij? Kunnen wij samen niet even ergens om lachen? Om lachen? Hoezo? Dan snapt de Rolof er niks meer van. Die hoort dat. Die denkt zo. Die heeft plezier. En ik dacht dat ze ziek was. Hoor haar eens lachen. Hoor haar eens plezier hebben met dat mens van het maatschappelijk. Zou dat kunnen? Lachen. Zomaar. Zomaar lachen? Nou, zo. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha.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 Dit was de derde aflevering van Achter de Gordijnen. Drie episoden uit het leven van de mensen aan de overkant door Dick Walda. Meneer Ten Pas werd gespeeld door Piet Reumer. Mevrouw Ten Pas door Willy Bril. Benny door Bart Reumer. En Simone Duinhof door Gerry Mantel. De regie had Ad Leupel.